AZ heeft zich geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker... door een 5-0-zege bij Den Bosch. De wedstrijd werd ontsierd door misdragingen... van een groep supporters van Den Bosch. Even na de rust werd de wedstrijd kort stilgelegd... omdat een assistentscheidsrechter werd bekogeld met ijsballen. Het weerperiode met regen staat een stevige zuidwestenwind. In de kustgebieden komen zware windstoten voor. In de ochtend trekken flinke buien over het land. In de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NWS Journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Henry Alfred Kissinger werd geboren in Duitsland. Vluchtte voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar Amerika. Schopte het daar tot minister van Buitenlandse Zaken. Won de Nobelprijs voor de Vrede en opereert sindsdien als een van de invloedrijkste diplomaten op aarde. Maar wie het ver wil schoppen in de diplomatie... kan het niet af met fluwelen handschoenen alleen. Kissingers biograaf, Walter Isaacson... omschreef de veelgelauwerde diplomaat als volgt. Een bedriegelijke, ongevoelige, paranoïde, onbetrouwbare... sluwe, liegende, amorele, megalomane misdadiger... met onnoemelijk veel menselijk leed op zijn geweten. Maar los daarvan een geweldige vent. Die kritiek zal Kissinger niet uit zijn evenwicht gebracht hebben... getuige de volgende gebeurtenis. Nadat hij het Witte Huis verliet, zette hij een lucratief adviesbureau op. Een journalist vroeg Kissinger ooit of het waar was... dat hij duizend dollar rekende per vraag. Kissingers antwoord... That's correct. Next question. Goedenacht en welkom bij Casaluna. Vannacht de gast, een van de deelnemers aan het zojuist afgeronde... World Economic Forum in Davos... waar een gezelschap van 2500 kopstukken... uit de internationale politiek, diplomatie en het bedrijfsleven... bijeenkwamen om de wereld de juiste kant op te sturen. Onder hen de inmiddels 89-jarige Henry Kissinger... maar ook Ban Ki-moon, Bill Gates, David Cameron en vele anderen. En tussen al dit geweld liep een 31-jarige... Nederlandse ingenieur en ondernemer rond die als een jonge hoogvlieger een uitnodiging op de deurmat kreeg... voor dit exclusieve kringgesprek. Hij is net terug uit Davos om hier bij het Casaluna Haardvuur verslag te doen... van zijn avontuur. Erik van Staaien, welkom. Dankjewel. Heb je hem ontmoet, Kissinger? Uh, nee, ik heb hem niet ontmoet. Wel gezien? Nee, ook niet. Nee. Want hij liep daar rond, hè? Ja, ik, ja. nee, klopt, maar ik, nee, ik heb hem niet gezien. Heb je wel andere uh, imposante figuren tegen het lijf gelopen? Uh, ja, ik heb andere mensen ontmoet. Uh, ik heb meneer heb heb ik gezien. Ja. En meneer Gates heb ik gezien. Ja. En hoe werkt dat dan? Want het is een... Het is een uh, nou ja, daar, daar lopen dus 2500 man rond. In een soort commune van invloedrijke figuren. Jij bent daartussen gekomen. Daar gaan we het later nog over hebben. Kan je dan gewoon uh, Bill Gates aan zijn jasje trekken... en zeggen, hoi, ik ben Erik uit Enschede? Uh, nou, het, het, het gekke in, in, in Davos is dat... Het evenement is een soort topsport voor speed speeddate. Alles is gebaseerd op elkaar heel snel ontmoeten. en uh, elkaar, ja, Iedereen heeft voor elkaar wel een minuutje tijd. En dat maakt het wel mooi. Eigenlijk zijn alle rangen en standen in één keer verloren. Het is echt een soort groep, is echt een community die, uh, die tijd voor elkaar heeft. En, uh, zijn, zelfs met eten zijn er kleine hapjes zodat je snel weg kan gaan. Weinig stoelen zodat je niet kan luiken, kan gaan zitten en uh, even kan wachten... En ja, dat maakt het tot een event waar iedereen rent en vliegt en zorgt dat die... Maar het lijkt alsof er weinig drempels zijn om even iemand aan, ja, nee, aan te klopt. spreken. Ja, er klopt. Nauwelijks zijn er drempels. Als je een goede vraag hebt of een goed idee hebt, dan mag je iedereen even, even aanspreken. Maar je hebt niet gezegd, meneer Anan, wilt u een kopje koffie met me drinken? Uh, nee, dat heb ik niet, uh, niet. niet aan het Was er een ontmoeting bij, uh, of het nou iemand die heel bekend is of niet, waarvan je denkt... Dat was, iets, dat was een bijzondere speeddate, of die? Nou, wat ik met name heel erg bijzonder vond... waren ook wel de plenaire sessies waar mensen... en echt topbedrijven, ook Nederlandse topbedrijven... die echt, uh, echt, echt duurzame processen willen in een bedrijf... echt duurzame producten willen in een bedrijf. En zelfs duurzame bedrijfsstructuren willen. Ja. Dus zeg maar, dat winst niet meer echt een doel wordt, maar een middel. En daar raakte ik wel echt door geïnspireerd. Ja. En waren er dan nog namen van, van mensen of die, of die uh, geïnspireerd hebben... Of... Personen waarvan je dacht, die had een verhaal wat ik niet snel zal vergeten. Uh, nou, meneer Polman van Unilever vond ik uh, had een heel krachtig verhaal over uh, de duurzaamheid. Dat een, hoe een bedrijf uh, tegenwoordig uh, verantwoordelijkheid moet pakken. Niemand mm -hmm. moet wachten op de overheid, maar zelf actie moet ondernemen. Uh, DSM, met meneer Sibersma had ook het, hetzelfde verhaal: dat, het, dat je een morale economie moet krijgen. Ja. En uh, ja, dat vind ik wel veel gaaf dat Nederlandse topbedrijven op dit podium dat uh, durven te pleiten, terwijl ze echt. Uh, momenteel uh, achter stuur zitten, ja. Dus, maar het is wel interessant, de, de hele wereld is daar bijeen. één. Althans, in, in de, de top van het bedrijfsleven en de politiek, noemt maar op. En jij noemt twee Nederlanders. Dus we doen, volgens jou doen wij het niet slecht daar. Wij doen het daar zeker niet slecht. Nee, absoluut niet. Er zijn tal van andere bedrijven die het ook uh, ja. heel goed doen, hoor. Maar uh, nee, Nederland was daar prominent aanwezig en uh, had goede verhalen. Maar er was niet een of andere uh, wonderlijke Afrikaan... of uh, inspirerende Aziat waarvan je dacht, uh, die vertelt je ook iets bijzonders. Nee, er zijn tal van uh, goede verhalen. Er was een, uh, we hebben ook een van de jonge waar we waren met 50 jonge shapers. Mm -hmm. uh, waren we daar. En ja, daar zitten ook in, bij onze eigen groep zat er, zat er hele goede verhalen bij. Die uh, mensen die met vredesonderhandelingen uh, uh, te maken. Ja, moest je jezelf af en toe in je arm knijpen dat je dacht, ik loop hier gewoon tussen? Of, of? Ja, het is ongelooflijk. Het is, het is een waanzinnig event. Het, het is ja, je weet niet wat je meemaakt. Zelfs mensen van de. Want kan je de dat voor jaar... een een voorbeeld geven? Probeer te schetsen wat daar dan. Want er zijn weinig luisteraars onder ons die, denk ik, dit, dit exclusieve uh, gezelschap ooit hebben betreden. Dus het, uh, schets eens of noem ze een voorbeeld wat daar dan zo wonderlijk en bijzonder aan is. Ja, nou kijk, die exclusiviteit en dat, dat, dat, dat de, de politieke leiders en de, en de bedrijfsleiders daar rondlopen, dat, dat zijn ook maar gewoon mensen. En die, ja. Dus dat is eigenlijk niet het speciale. Ik denk een gewoon congres met 15 anderen is ook, is ook al heel erg ja. hoor. Maar de, het aparte eraan is de snelheid. Alles gaat zo snel. Er zijn mensen die. Ja, er zijn zoveel meetings, zoveel afspraken. En het gaat zo waanzinnig snel. Er is zoveel chaos en zoveel efficiëntie. Ja, dat, dat maakt het zo speciaal. Alles loopt op rolletjes. Ja. En, en kreeg je daar zelf een ander soort energie van, van die snelheid? Ja, is, ja, je hebt vrijwel geen slaap meer nodig. En het is continu rennen. Het is één grote rush aan uh, als ja. ik daar maak. Ja, je daarmee werkt. Je bent net, net terug, ben je nog in stuiterende staat of begint het langzaam in te dalen? Nou, ik, ben, ik had gisteren even een paar uur slaap extra nodig. Dus, uh, maar ik ben nu weer mijn accu's weer opgeladen. Ja. Okay. Dus dat, nee, dat, is, dat is goed te doen. Heel goed. Erik Staaien is 31 jaar oud, geboren en getogen in Twente. Studeerde elektrotechniek, wiskunde en informatica. En richtte vijf jaar geleden het bedrijf blue for green op, een veterinair technologiebedrijf. dat veeziektes probeert te voorkomen door gebruik van de nieuwste technologieën. En zojuist is Erik van Staaien, zoals u hoort, teruggekomen van het World Economic Forum in Davos. waar hij was uitverkoren om als Young Global Shaper, zoals dat heet, acte de présence te geven. Meer informatie over Casaluna kunt u trouwens vinden op wwwradio casaluna Daar kunt u terugluisteren wie hier afgelopen tijd allemaal geweest zijn... en vooruitkijken wie hier nog te gast gaan zijn. En u kunt zich met ons bemoeien, dat hebben wij graag. Dat kan via de e-mail kazaluna.ncrv.nl, um, Twitter en Facebook. Erik, wat is het World Economic Forum? Het World Economic Forum is... Uh... Zo bedacht dat Klaus Schwab, die is overigens nog steeds voorzitter van het, uh, van het forum. Uh, bedacht dat met de missie om mensen die toegewijd zijn. om de wereld een stukje te verbeteren. Dus bedrijven, politieke leiders en geestelijke leiders. komen bij elkaar om met elkaar te praten. om de wereld een stukje te verbeteren. En die filosofie die staat nog steeds. En dus echt met de nee, decision makers, zeg maar. Uh, bijeen te komen om met elkaar te praten om globale problemen op te lossen. Ja, dit klinkt um, niet iets waar je heel erg tegen kan zijn... maar het klinkt ook... Um, het, is, het, is een, het is een brede definitie. Zit er aan zo'n bijeenkomst een, een concrete doelstelling... van dit willen we dit jaar eruit krijgen? Of... Nou ja, je hebt uh, thema's elk mm -hmm. jaar en initiatieven. Uh, dus er zijn wel degelijk zeg maar milestones, om het maar zo te noemen... die, die het economisch forum wil halen. Wat was dat dit jaar? Nou, dus een agrovisie. De komende 10, 15 jaar, wat, om het wereldvoedselprobleem, zeg maar, op te lossen. Uh, nou, dat werd op een vrij groot podium dat wel gepresenteerd dit jaar. Um, we, gaan nog, we gaan zo nog even door op, over, het, over het voedsel en, en de wereld. Uh, maar jij uh, bent daar aanwezig als Young Global Shaper, zoals ja. dat heet. Dat is nogal een titel. Als je, door, want je, bent, je bent geboren getogen in Twente en daar nog steeds woonachtig. En nu loop je opeens als young global shaper over de grote markt in Enschede. Dat is niet niks. Ja. Um, daar waren er vijftig van? Ja, in Wereldwijd? Nee, er zijn, het, zijn, uh, het is twee jaar geleden opgericht. Men uh, vond in Davos dat de gemiddelde leeftijd nogal hoog was. Ja. Terwijl de helft van de wereldbevolking is onder de 27 jaar. Ja. Dus meneer Swap kreeg een visie in dat van hier hoort een jongere generatie bij. Met nieuwe ideeën, ja. met nieuwe expertise. Um, daardoor zijn er die Global Shapers opgericht. Mm -hmm. Elke werkdag wordt er een clubje Shapers opgericht in de wereld, in een stad. Momenteel zijn er 200 clubjes over de hele wereld die zich Young Global Shapers noemen. Maar hoeveel waren er daarbij van die 2500 gasten in Davos? Nou, er zijn er 2000 wereldwijd en 50 daarvan waren in Davos. Um, en hoe kom je daar dan tussen? Uh, ja Ik ben dus global shaper van Amsterdam. Ja. En uiteindelijk uh, uh, mocht je een ticket verkrijgen naar de VO als je een speech inleverde. Dan stelde je je kandidaat door een mm -hmm. speech in te leveren van drie minuten. Uh, dat heb ik gedaan met vele anderen. En daar ben ik uit geselecteerd. Wat was de kern van jouw betoog? Uh, de kern van mijn betoog was, ja, dat was een groeiende missie van het bedrijf. Um, een opricht van Blue for Green. We uh -huh. willen graag diergezondheid inzichtelijk maken. En dat willen we eigenlijk doen op een preventieve manier. Dus ja. we kijken niet naar zieke dieren... maar juist naar de gezonde dieren. We willen graag gezonde dieren gezond houden... samen met de, met de boeren, samen met de dierenartsen... Um, om de preventieve antibiotica uh, te reduceren. Uh -huh. Maar juist naar andere dingen te kijken. als. Uh, dus het was eigenlijk... Een, een, want we komen later nog uitgebreid over je bedrijf te praten. Ja. Ik ben, ook nog even in voets blijven. Maar je, je hebt eigenlijk een um, soort omschrijving van jouw bedrijf gegeven. Uh, van je dagelijkse werk, of waar je nu mee bezig bent. Ja, waar mijn passie op dit moment zit, ja. ja. Uh, waarvan de, de, de Young Global Shaper aanvoerder dacht... die jongen moet erbij. Ja, die ja. heeft uh, goede ideeën, die is toegewijd om de wereld een stukje... En was je de enige weten. uit ons land? Ja. ja. Um, wereldvoedselprogramma noemde je al... Um, het was ook in Davos dat uh, in het jaar 2000 de millennium doelstellingen werden geformuleerd. Heb ik dat goed? Ja. En um, waar werd gezegd, nou binnen 15 jaar moeten we de honger toch wel uit de wereld hebben. Gaat dat lukken? Uh, nou, de honger uit de wereld helpen niet. Uh, ik, ik vond wel dat de stemming was erg positief. Bijna bij elke lezing waar het ging over het wereldvoedselprogramma zei men wel... Uh wat de situatie was tien jaar geleden wat de situatie was nu. En relatief gezien zijn er heel veel problemen opgelost. En ja, er zijn nog een miljoen mensen die elke dag met honger naar bed gaan. 1 ja. um, miljoen? Een miljard, ja, een miljard. Ja. Maar relatief gezien is dat een veel kleinere groep dan uh, vijf of tien jaar geleden. Dus die doelstellingen neerzetten, ondanks dat ze misschien niet helemaal gehaald worden... Het heeft zin. Ja, het gaat met de wereld nog nooit zo goed als nu. Ja. Maar we moeten onze kop niet in het zand steken... en denken dat het nu heel erg goed gaat. Ja. Maar we komen van slechter. We komen van slechter. Um, terwijl het toch crisis is. Ja. Zo heet dat dan. En um, Ik heb me natuurlijk eens even verdiept in wat er in, in Davos gaande is. 2500 man. Jij als shaper mag daar op uitnodiging naartoe zonder dat je... Een enorm bedrag moet betalen, maar de gemiddelde gast betaalt 20.000 dollar, zit vervolgens in een ja, toch behoorlijk luxe plek, kan ik me zo voorstellen, en dan en dan met elkaar over de crisis praten. Daar zit daar zit ook iets, iets raars in. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik, ik, dat, dat, ja ik... het heeft het heeft zo'n van een afstandje, het gevoel. Um, daar zit een, een, een, een toch bijzonder groepje voor een, nou ja, een, een hoge prijs voor een weekendje weg te praten hoe we, de, hoe we wat zuiniger aan kunnen doen met z'n allen. Ja, nee, ik, het, het klopt. Het, het heeft iets geks over zich. En ik moet zeggen, ik had ook wel een bepaalde gevoelens van... Ja, hoe echt is het allemaal? En ja. praat men met een bepaalde overtuiging... of is het meer uh, een, een bedrijfsshow? Uh, maar dat vond ik helemaal niet. En, het kwam, uh, en wat maakte voor jou het gevoel dat het zo... Uh, ja, dat, het, dat het oprecht was? Waar uh, zat het hem in? Door... Nou, lezingen van mensen. Kijk, er zitten natuurlijk niet alleen bedrijfsmensen. Er zitten ook de topwetenschappers daar. De veel goede doelen zitten daar. Veel jonge mensen zitten daar. En ja, die wisselen ideeën met elkaar uit. En ja, de energie die daar heerste... en de weg waar mensen inslaan... Ja, dat kwam voor mij echt authentiek over. En klopte ook met ja. de tijdgeest waarin we leven. Ja. Nou, ik ga toch nog even door met, met, met een klein... Nou ja, een beetje kritiek geven is te veel, maar... Um, een vergelijking. Ik was een aantal weken geleden bij. in de Schouwburg van Amsterdam was de TEDx-meeting. Waar allerlei figuren korte, inspirerende verhalen houden. Dat ze inmiddels ook wel. Nou, Paul Witteman heeft het een beetje overgenomen. Het is in ieder geval, in ieder geval wijdverbreid. Um, en ik, ik twijfelde niet aan die oprechtheid van die mensen die al hun verhalen daar hielden. Uh, en het was absoluut inspirerend. Maar aan het eind van de dag had ik ook een gevoel. Um, we zijn hier met allemaal gelijkgestemden bij elkaar. En we gebruiken grote woorden om nou, Obama-achtige retoriek de wereld te verbeteren. Maar wat, wat komt er nou eigenlijk uit? Weet je, uh, Remco Kampert heeft ooit een gedicht geschreven. Uh, waarin hij de prachtige zin zegt: of schrijft, Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. En toen ik daar die schouwburg uitliep, dacht ik: Ja, maar wat, wat moeten we nu na al deze grote woorden? Uh, en Kissinger. Die heeft bijvoorbeeld, om hem nog maar even aan te halen, gezegd... Europa moet niet alleen een economische unie zijn, maar ook een politieke unie. Denk ik, ja, dat is een geweldig plan. Dat zijn hele grote woorden. Maar we hebben het allemaal lastig om in ons land een politieke unie te maken. Of in België, en laat staan heel Europa. Dus heeft het zin, al die grote woorden? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat echt, uh, nou, bijvoorbeeld een frisdrankbedrijf die had... Uh... Die veel verstand heeft om water te zuiveren, die gaat een watermachine maken om in, in ontwikkelingslanden neer te zetten. Een soort, kom, een soort sociale waterpomp. Uh, waar lampen in zaten, waar stroom in zat, waar mensen s'avonds nog een boekje kunnen lezen en schoon water kunnen drinken. Ja, natuurlijk levert dat ook wat op, maar het is ook iets goeds voor de samenleving. Ja. En dat werd daar op een manier gepresenteerd waarvan ik dacht: van ja, dat snijdt wel hout. Ja. Dus ja, dat zijn wel dingen waar andere mensen weer getriggerd door worden. Ik denk van, hé, daar kan ik ook wel mee met die gedachten gaan. Ja. Ja. Nou ja, ik twijfel ook absoluut niet aan, aan het doel van die groep die daarbij bijeen is om, om, het, om de wereld wat beter te maken. Alleen is het er zit vaak zo'n um, toch wel een behoorlijke afstand tussen de, de grote plannen die daar zijn en de, de kleine daden die eruit moeten vloeien uiteindelijk. Ja, klopt. Ja, alles begint met een kleine daad. Is... Hoe had jij dat met jou, uh, jouw vijftig groep jonge, jonge ondernemers, denkers, wat voor indruk maakte die op jou? kwamen allemaal uit van verre. Ja, kwam allemaal van verre. Echt over de hele wereld. Kan je die groep schetsen of kan je er wat voorbeelden uitnoemen? Wat voor? Um, nou ja, het is een groep, de Global Shapers, die um, kenmerken ze doordat ze lid zijn geworden toen ze uh, jonger waren dan 30 jaar. En met een project bezig zijn die iets bijdraagt aan de wereld. En het kan van alles zijn. Er was een persoon die inderdaad die uit. Uh, te maken had met vredesoverleggen. Er was een persoon die zich druk maakte over, de, over het stukje oceaan waar die wonen. door uh, de koraalrift te herstellen. En er was een funding van nodig. Er was een persoon die in een land leeft... waar vrouwen achtergesteld zijn... die uh, de vrouw dus, zeg maar, um, emancipatie sterkte... en daar een prik had voorbedacht. Uh, er kwam een persoon uit China... die maakte zich erg druk voor de eigen uh, vrijheid van meningsuiting daar... en de, en de firewall die daar leefde. Ja. Um, nou, en zo heb je tal van mensen die... Uh, die dingen doen, zoals het klinkt. En inderdaad gewoon klein beginnen... Um, Dingen voor elkaar kunnen krijgen, daar we media bij zoeken, het groter maken en zo uh, ja, wordt het vanzelf vergroot en krijgt het daagkracht. Ja. Vanuit jouw um, professie ben jij in, dan ingedeeld in het wereldvoedselprogramma? Of, of heb je je daarmee bezig gehouden? Ja, ik moet me mee bezighouden. In principe word je nergens ingedeeld, maar. Of tenminste, ja, heb jij, daar kwam mijn uh, interesse. Daar ben je als speed datend beland. Daar ben ik als pit-datend beland. Um, ligt dat eens toe, wereldvoedselprogramma? Uh, naar nou ja, Wereldvoedselprogramma... Of waar je het daarover gehad hebt? Ja, uh, nou eigenlijk is het, er zijn, we leven nu met 7 miljard mensen. We gaan in 30 jaar tijd gaan we naar 9 miljard mensen. Die mensen moeten allemaal gevoed worden. Dus we hebben al 70% meer voedsel nodig dan momenteel in 30 jaar tijd. Uh, er gaan uh, een miljard mensen, zoals net gezegd, ook met, met honger naar bed. Maar er zijn 850.000 mensen die hebben obesitas. Dat is natuurlijk ook heel gek. En in bepaalde delen van de wereld wordt 30 tot 40 procent van het voedsel... Wordt, uh, gewoon weggegooid, mm -hmm. wat eigenlijk goed is. Dat doen supermarkten, maar dat doen ook huishoudens. Dus het Wereldvoedselprogramma heeft een tal van gekke problemen en tegenstellingen. En ja, dat vind ik heel erg integrerend, omdat er zo'n zo complex facet aan probleem is. En ja, wat kan technologie daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen? Mm -hmm. En wat kunnen sociale veranderingen daaraan bijdragen? Dus daar probeerde ik achter te komen. Ben je wat wijzer geworden? Ja, absoluut. Ja? Ja. Noemen ze een inzicht. Nee, nee, nee, überhaupt deze cijfers. Het is, uh, en tijdens daarvoor krijg ik ook echt een spiegel voor hoe de wereld uh, eruit zit. Uh, deze, deze cijfers had ik nog voor een twee weken geleden nog niet scherp. En nu wel. We werden de hele tijd genoemd. Um, en wat ik vooral wijs ben geworden is dat het eigenlijk gewoon ontbreekt aan uh, data, aan inzicht van waar voedsel groeit en waar het uiteindelijk naartoe moet... en hoe mensen er weer moeten gaan. Ja, want als je het zo schetst... een heel groot gedeelte heeft te weinig. Een ander, bijna even groot gedeelte... neemt te veel in. Wordt een gedeelte weggegooid. Het lijkt alsof er genoeg is, maar alsof het probleem ligt bij... hoe verdelen we het? Ja, op dit moment, als je puur kijkt naar de hoeveelheid voedsel... dan hebben we het nog ja. eens over de kwaliteit... en hoe het gemaakt wordt, want daar valt er nog heel veel in mm -hmm. te verbeteren. Maar als je puur kijkt naar de hoeveelheid calorieën... die momenteel groeien op moeder aarde dan is dat genoeg voor iedereen. En, en, en, nou, het is natuurlijk een enorm complex euh, vraagstuk. Maar kan je schetsen waarom we, waarom we zo moeilijk hebben om het goed te verdelen? Ja, dat zijn politieke situaties. Dat zijn handel en Dat zijn euh, mislukte oogsten. Dat zijn... Euh, ja, dat, dat is van alles. Is het met de energie die blijkbaar rondstuift daar in uh, Davos... is zo'n probleem, komt daar een soort... Gevoel, we kunnen dit probleem opgelost met zelf? of niet? Ja, er worden wel echt initiatieven gedaan. Uh, op, op klein en groter niveau. om, uh, om het om een het stukje beter te maken. Ja. En er is niet een soort, uh, zoals dat tegenwoordig. Zo vrijheid punt op de horizon gezet. om te zeggen, dan hebben we het. Nee, nou ja, daar, daar begin je mee. Je wil je mee je zegt van. Nou, dit is ons doel. En dan gaan we met verschillende bedrijven en organisaties. gaan we dan werken om, uh, om, om, om dat te verbeteren. Ja, en daar, nou ja, daar hoop ik dan ook een stukje aan bij te dragen. En daar gaan we ons de komende jaren ons best voor doen. En heb jij um, tussen al die speeddates iemand ontmoet um, nou, die jou in echt specifiek in jouw tak van sport of in jou, jouw bedrijf vooruit heeft geholpen? Um. Ja, dan moet je ook wel een beetje me oppassen, want je bent als global shaper en een, en een, en een, en een, een jongen uit ja. Twente. Heb je natuurlijk wel een leuk idee, want dan moet je het toch nog kunnen be bewijzen ja. en kunnen doen. Dus uh, natuurlijk heb ik tegen alle me mensen gezegd die, er, die erover gingen: zeg van nou, wat is het probleem? En dit doen wij, en kunnen we wat in de toekomst voor ja. elkaar betekenen? Dus ja. Dat... Ben, je, ben je een netwerker? Of ik een netwerker ben. Nou, ik vind het heel erg leuk om mensen met goede energie te ontmoeten en om daarmee te kunnen gaan doen. Dus dat, dat vind ik ook heel erg leuk. Dus als ik energie ja. terugkrijg, dan uh, vind ik het belangrijk. Ik vind het belangrijk dat je, als je, dat je dezelfde kernwaarden met elkaar deelt. En dat, die klik heb je soms, en soms ook helemaal niet, nou, dan ja, ja. is het voor mij ook wel een keer klaar. Ik ben dus niet een netwerker om netwerken. moet gewoon echt. Als de, de waarden worden gedeeld, dan, uh, dan ga ik graag met iemand uh, verder. Er moet het resultaat uitkomen. Ja, absoluut. Ja. Maar wel de, ge, met gedeelde waarden dat hoeft betekent niet dat geld het resultaat is. Um, ga je ooit terugkomen daar, denk je? Ik weet het niet. Ik ga wel absoluut mijn best daarvoor doen. Als shaper uh, sowieso niet. Dat uh, gun ik een andere Amsterdammer uh, het ook. Maar uh, ja, wie weet, als in een, uh, een andere functie. Mm. Don't let them U luisterde naar Glycerin van Bush, meegenomen door mijn gast Erik van Staaien, ingenieur en ondernemer. En als jonge hoogvlieger was hij uitverkoren om met een select gezelschap invloedrijke deel te nemen aan het Wereld Economisch Forum in Davos. Hij is zojuist teruggekeerd en doet hier in Casa Luna verslag. Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. Erik, waarom deze muziek meegenomen? Nou, ik vind het gewoon een goede plaats. En uh, vroeger gingen we altijd naar uh, een discotheek, met de Boerenzaal. En daar werd deze wel eens vaak gedraaid. En ik dacht uh, vandaag, hé, hey, dat is wel leuk om mee te nemen. De Boerenzaal in? In, uh, in een disco in Engelo. Engelo. Ja. Want jij, jij bent geboren, getogen en, en, en nog steeds gestudeerd en werkzaam, allemaal in regio Twente? Uh, ja. ja, dat klinkt ja. vrij saai. Ja, ik heb wel een klein paar stukjes van de wereld gezien ondertussen waar ik. Uh, geweest ben. Maar nou, longs dus. na, na dit soort avonturen in de woos niet uh, in je bedrijf en de technologie wordt het niet gewoon eens tijd dat jij naar Silicon Valley gaat of uh, nee. daar je bedrijf gaat stichten? Nee, in, Twente, in Twente gebeurt er momenteel. Dus uh, en, uh, ja, ik hou maakt... van, de, van, de, van de nuchterheid en van de werklust daar en de, gewoon de goede mensen die er rondlopen. Ja. ja. Nou, ik, ik, ik gun het je van harte, hoor. Ik, ik, misschien is Twente inderdaad een stuk aantrekkelijker dan Silicon Valley. Nou nee, in Twente hebben we... Uh, uh, dus, nou, zit aan de Universiteit Twente gevestigd. Dus er wordt veel techniek ontwikkeld. En momenteel uh, zitten daar heel veel spin-off activiteiten. Waardoor we grote bedrijven daar uh, omheen zoomen. En uh, zoals vorig jaar is daar uh, 500 arbeidsplaatsen geschapen. Alleen high-tech. ja, dat is... Uh, voor de regio erg goed. We zijn een oude textielstad. Daar ja. moeten we nog steeds van herstellen. Dus het is uh, nu met de high-tech en een stukje maakindustrie... en uh, wordt, het, uh, wordt het een hele interessante regio Moet in Nederland. we het nog steeds herstellen... Van de, van de ineenstorting van de textielindustrie? Ja, absoluut. Ja, ja. Dat, is maar, dat is nog maar 30 of 40 jaar geleden. Dus voordat zo'n generatie is omgeschoold. Ja, ja. Dat kost eventjes. Maar dat herstellen we nu goed van. Interessante sprong van uh, textiel naar high-tech. Ja. Goeie stap lijkt me. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Um, in je verhalen klinkt, doordat je behalve je fascinatie voor techniek ondernemen... nou ja, toch ook enthousiast bent hè, over die energie daar en daarvoor de wereld verbeteren, of in ieder geval beter achterlaten dan toen je erop kwam. Waar komt dat bij jou vandaan? Weet ik niet, het is altijd wel ingezeten. En ik ben uh, ja, geboren met een stel technische hersens. Dus ik, ik wilde mijn capaciteit altijd inzetten voor iets goeds. Ja. Dat heb ik ook altijd gehad. En, uh, dat, uit... is mijn, dat is mijn driver. Daarvoor krijg ik heel veel energie en ja. maak ik van een zes en negen. En kom, de, kom, de, kom je uit een nest waar dat met de paplepels ingegoten? is? Nee, dat staat eigenlijk wel mee. Ja, ik kom uit een, een gezin waar de familie centraal stond. Altijd ja. samen eten en samen op vakantie. En er werd veel tijd voor elkaar maar ik kan dan niet zeggen dat, dat prestatiedrang of wereldverbeteraar dat dat erin is gegoten. Nee, eigenlijk, nee. Nee, eigenlijk dat we niets. Nee. Heb je zelf ontdekt? Gewoon, gewoon. We ja. gaan het hebben over je bedrijf. Want dat is uh, erg interessant waar je mee bezig bent. je bent vijf jaar geleden begonnen. Ja. Um, leg het eens uit. Wat, wat maken jullie? Nou, wij maken een, met een lab on chip. En dat zal ik even uitleggen. Dat is eigenlijk: uh, je hebt een groot laboratorium. Opstelling Met allerlei ja. functionaliteiten. Die maak je klein, één klein functionaliteitje. Zodat je niet meer in een laboratorium hoeft te meten, maar overal. Door iedereen. Je hebt dus geen speciale opleiding meer nodig om iets te kunnen meten. Nou, dat is natuurlijk heel erg interessant. En dat noem je lab on a chip. A lab on a chip. Een laboratorium, een laboratorium functie, op een klein, of Een klein, klein dingen. En om gelijk met de misstanden te komen, Een chip is niet een, iets wat je implanteert. Dus ja, we noemen het nu ook een cartridge. Dus een, een ding wat je gebruikt. Okay. Dus doen, uh, daar kun je een druppeltje bloed op doen bijvoorbeeld. En als je dat chipje, cartridge in een apparaatje steekt... met dat druppeltje bloed, dan wordt die geanalyseerd. Ja. Nou, Dat is heel erg interessant. En tijdens mijn afstuderen kwam ik daarmee in aanraking. Heel veel dingen worden voor de humane markt ge, geontwikkeld. Dus ik dacht, nou, ik, uh, kan, ik bel dierenarts op. Kijken of we daar kunnen. Want er is heel veel dieren. En er valt nog genoeg te verbeteren daar. Ja. Uh, en zo kwam het een en het ander. En hebben we nu samen met dierenartsen in Vorden... en Wageningen Universiteit... een dierziektepreventieprogramma ontwikkeld. Ja. Om juist te zorgen dat dieren gezond blijven. Uh, met deze net nieuwe technologie. Met allerlei andere gegevens. En uh, ja, dat zorgt ervoor dat... Dat, er, dat we een beter inzicht hebben in hoe de die gezondheid momenteel is. En, en, en die chip of cartridge, of hoe je het noemt, die, um, in welke dieren gaat? Welke dieren onderzoeken jullie? Op dit moment onderzoeken wij uh, melkkoeien. Ja. Uh, die hebben een hele cruciale tijd voor het, uh, voordat de nieuwe lactatie begint. Voordat de nieuwe melkperiode begint, dat mm -hmm. is een kalfje. Uh, dat is echt topsport wat die melkkoeien bedrijven. Dus die moeten dan gewoon gezond en fit zijn. En dat is de periode waarin waar we goed kijken dat, die, uh, dat de koeien gezond zijn. Uh, maar deze technologie kan van alles. Je kunt van alles meten. Of het urine is of water. En of dat nou bij varkens is of bij honden. Dat maakt eigenlijk zo gek niet uit. Dus jullie hebben een techniek of technologie ontwikkeld. Waarbij uh, de boer, de melkveehouder. Uh, die zelf niet gespecialiseerd is in het laboratoriumwerk. Met hele eenvoudige handelingen. Heel nauwkeurig kan checken. Hoe het met zijn koeien gaat. Ja, precies. Ja. En in Nederland doet de uh, dieren dat staat, mm -hmm. Omdat de... Uh, de Nederlandse melkveehouder mag uh, geen bloed prikken. En de dierarts beschikt over uh, veterinaire kennis. Ziet ook meer bedrijven. Dus kan uh, daarin ook uh, wat advies geven richting uh, de melkveehouder. En hoe belangrijk is de, de, de gezondheid van de koe... voor? Nou ja, uh, op grotere schaal voor, voor wat wij binnenkrijgen... voor het wereldvoedselprogramma? Nou ja, vrij uh, belangrijk. Uh, kijk, een koe die ziek wordt en die niet lekker in zijn vel zit... zal uh, minder goed presteren, zal... Uh, uh, zal minder melk produceren, maar moet de boer ook meer moeite voor doen om, mm -hmm. uh, om gezond te houden. Kost meer voer om hem uh, fit te houden. Kost gewoon meer zorg. Uh, dus ja, dat is niet zo efficiënt om het zo te noemen. Dus de zich niet goed is ziek en geeft niet zo genoeg melk. Dus aan de ene kant probeer je de voedselproductie te laten stijgen, ja. terwijl de diergezondheid uh, omhoog gaat. Ja, ja. Dus ja, het beste van beide kanten, zeg ik dan maar. win-win-situatie. Een Win win-win-situatie, Zo, Zoals jullie ja. in Twente dat noemen. Ja. Nou ja. uh, maar um, die, die koeien worden ook volgestopt met, met medicijnen, toch? Met antibiotica. Nou, dat, dat valt wel mee. Um, kijk, als een koe ziek is, dan... Um, dan krijgt hij medicijnen. Ja. En in sommige gevallen krijgt hij ook preventief uh, medicijnen. Nee, daar moeten we ook vanaf. De overheid wil daar ook uh, reductie op antibiotica. Ja, want dat preventief betekent of ze nou echt wel of niet helemaal ziek zijn. We stoppen er in ieder geval wat medicijnen, zodat ze niet ziek worden. Ja, of als het bijvoorbeeld een verdacht geval. verdachtgeval... Maar ook... is dat kwalijk? Doet het wat, wat is er slecht aan? Nou, het is kwalijk. Kijk, op dit moment krijgen we problemen... dat onze antibiotica steeds minder goed werkt voor bepaalde bacteriën. Dan krijg je resistente uh -huh. bacteriën van. Uh, dus we moeten oppassen met de hoeveelheid antibiotica die we gebruiken... zodat we bacteriën niet opleiden voor, de, voor dat betreffende medicijn. Uh, een die opereert echt uit passen. Die staat op met, het, met zijn bedrijf, zijn ja. koeien. Hè? Die heeft liefde voor de beesten. Dus ja. die wil graag het beste voor zijn beesten. Als hij niet zeker weet of een koe wel of niet ziek is... neemt hij het zeker voor het onzekere. Ja. Al is maar het maar uit liefde voor het beest of voor zijn bedrijf. Dus je kunt hem beter iets in handen geven door die... Ze wel zeker weten of hij het die nodig heeft of niet, want dan heeft hij een oprecht een keuze. Iedereen wil graag van die antibiotica, of elke, elke belanghebbende ja. wil graag van die antibiotica. Ja. Maar dan moeten we wel de goede tools uh, voor geven en de juiste inzicht in geven. Dus, dus jij geeft de, de melkveehouder een instrument om eigenlijk heel erg goed te weten hoe het met zijn geliefde koeien gaat? Ja, een stukje. Kijk, uh, natuurlijk, de antibiotica blijft altijd nodig. Dus we gaan dat niet 100% oplossen natuurlijk, maar ja. we, we gaan in ieder geval ons best doen om het uh, zoveel mogelijk uh, terug te dringen. Um, en hoe, hoe ziet het eruit? Hoe gaat het in, in, in de praktijk in zijn werk? Um, jullie, techniek, uh, de koe, de melkveehouder, hoe ziet het, wat, wat gebeurt er? Uh, nou, het is een, uh, een apparaat ter grootte van een boek. Ja? En we noemen hem ook labboek. Ja? <laughs> dus, uh, en er zit een chipje in, Dat is zo groot als een postzegeltje. Uh, daar doe je een bloeddruppeltje op. Een bloeddruppeltje haal je uit de staart. Uh, dat is anders dan bij te komen. Daar merkt de koe trouwens helemaal niks van. Die graast met dezelfde nonchalance graast die door. Ja. Um, maar, maar nog even precies. O, o, je, je stopt een, wat stop je in de, in de staart? Een... Een, een, een, een, een injectie naald. Injectie naald. Je ja, haalt ja, ja, ja, je bloed eruit je... in een normaal buisje. Ja. Dus dat gaat ja, volstrekt als je een bloedje af zou nemen bij een mens. Ja, ja, dat is ja. ook, moet je het voorstellen. Maar dan in de staart. Uh, waarbij je dan al eens oud zal zegt, zegt een koe helemaal uh, niks. Ook niet boe. Ook niet boe. Nee, helemaal niks. En uh, nou, Vanuit het buisje haal je een uh, druppeltje bloed uit... en leg je die op de chip. En die chip uh, of de cartridge die doe je dan uh, in het apparaatje. Dan druk je op de start van de meting. Het apparaat weet inmiddels welke koe die heeft... want mm -hmm. het staat allemaal in het apparaat. Die wordt automatisch ja. gevoed met alle koe-data. En uh, kies je die juist de juiste koe uit. Druk je op start meting. En uh, enkele minuten later zie je het... Uh, zie je het antwoord, de, de uitslag van de calciumbepaling. En die stuurt hij dan op naar, naar de database van de melkveehouder en van de, van de dierenarts. En daar staat ook andere data en wordt inzichtelijk gemaakt... Ja, wat de status is van de diergezondheid, wat betreft wij meten... van de melkveehouderij En dan kan vervolgens aan de hand daarvan weer voeding, medicijnen... alles worden geoptimaliseerd. Ja, precies. Ja. Met die data kan de melkveehouder en de dierenarts... mee aan de slag om uh, te kijken van, nou, wat valt hier uh, te verbeteren... En, uh, en Zijn we op weg, of uh, is het wat we hebben de weg die we hebben ingeslagen? Is dat een goede geweest? Ja. ja, je komt niet uit een boerenfamilie. Nee, ik kom helemaal niet uit een boerenfamilie. kan je overweg met die koeien een beetje inmiddels, Nou, uh, je leert er vrij snel uh, in. Het ja, het is het is een boerenverstand gebruiken, ja. wat dat betreft. Ja. En uh, dus, nee, het is uh... want ik was, ik was niet zo lang geleden weer voor een hele andere reden toevallig op bezoek bij zo'n melkveehouderij en er waren volgens mij 300 koeien. Orde van Goot, een Groot, een middelgroot bedrijf, was dat dan volgens oh, mij... Oh, 300 jaar, dat is een uh, flink, hoor. Nee, flink, ja. ja. Nou, misschien waren het er 200. In ieder geval, die boer, die wist al die koeien, wie ze waren. Ja. Ja, dat weet een boer. Interessant vond ik. Dus het, het is, uh, je hebt dan het idee, min of meer geïndustrialiseerd, maar het is echt liefdevolle... Ja. Nee, die boeren, business. die melkvrouwen, ja, ik zeg vaak melkvouden, maar die, uh, die, die ja, die zijn, dat zijn gepassioneerde mensen. ja. Dus hun bedrijf, hun koeien, en daar zorgen ze met alle liefde voor. En dat doen ze met de alle beste wil. Leuk om voor jou mee te werken. Dus. En, uh, ja, absoluut. Ja. En uh, ze doen hun best. Maar uh, soms gaan uh, ze doen nog heel veel op hun, uh, op hun onderbuik. En uh, wij proberen dat iets meer inzichtelijk te maken. Um, gaat het goed met je bedrijf? Uh, ja, het gaat. Uh, of uh, of... hebben je mensen in dienst, of? Ja, hoewel het vaak geen teken is hoe goed het met een bedrijf gaat. Maar, nee, maar... Dat, uh, ja, we hebben een aantal mensen in dienst. Of een ontwikkeling, we hebben een dierenarts in dienst, we hebben een. Uh, Iemand die goed is in verkoop en uh, in dienst, dus die uh, samen... Uh... En de techniek wordt al her en der toegepast? Ja, de, de techniek, die doen we um, uh, op verschillende plekken in Nederland, wordt die uh, toegepast. Met dierenartsen die we goed kennen en die uh, feedback geven op het systeem. En, uh... long het buitenland? Ja, absoluut. Ja, ja. De problemen zijn overal uh, ja. heel erg groot... Maar op het uh, Wereld Economisch Forum in Davos lopen niet zoveel melkveehouders rond. Dus je hebt nou, dat eten... was ik, daar was ik dus verbaasd over. Ja. Ja? Heel uh, veel mensen moeten erop lachen als het over het begin. Maar ik heb daar een vrouw van het Wereldvoedselprogramma ook op aangesproken. Iedereen ja. heeft de mond vol van, die, uh, van onze boeren. Maar er liepen er dus geen één rond. Ja. En ik denk van, nou, dat, uh, maar ja, wie het? moet je uitnodigen op het wereldeconomisch forum uh, die de boeren representeert? Dus dat ja, of de dan de dan boer zelf van. gewoon, ja. Dus ja, ja, ja. ja. Nee, maar niet dat je daar even iemand ontmoet had met wat koeien in, een, in Argentinië... en die zei, ik, ik wil je ding wel... Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat zal vastkomen. Um, je bent Young Global Shaper, althans, dat is de deftige naam... die uh, deze organisatie voor jou uh, heeft bedacht. Ja. Um, maar dat behelst natuurlijk toch meer dan alleen jouw eigen bedrijf. Dat betekent toch dat je een soort gedachte hebt... Uh, namens jouw generatie die op een of andere manier wat verder rijkt. Als, nou als we jouw vakgebied nou eens even laten voor wat het is... en, en proberen eens wat breder te kijken... is er dan een soort, ook met je ervaringen nu dit weekend in Davos... is er een soort nieuwe manier van denken, zaken doen, onderhandelen, praten... Uh, waarmee jij denkt... Of, of, of het idee wat je hebt dat we daarmee een betere weg in kunnen slaan. Uh, ja, ik denk dat uh, de, de jonge generatie nu is opgegroeid echt met, met, met internet. Uh -huh. En die gebruikt echt social media op een manier die je oude generatie nog niet doet. En de jonge generatie is dan wel onervaren. Uh -huh. Wat natuurlijk is met een jonge generatie, maar die kan ook veel leren van de oude generatie. Dus in dat, in die krachten zag je daarvoor ook heel erg terug. De wereldeconomisch Forum heeft heel erg zijn best gedaan... om overal bij elke belangrijke meeting... ook een shapertje aan boord te laten zijn. Om juist die discussie te starten... en de shapertje te laten leren van de oude generatie. Maar ook af en toe de microfoon te geven... en te zeggen van, hey, dit zijn mijn ideeën. Hoe kijken jullie daar tegenaan? De ge verschillende generaties kunnen wat van elkaar leren. Zeg. Ja, absoluut. Yes. Ja. Ja, want je hebt een generatie, maar je hebt ook... Uh, de tijdgeest voor iedereen wel hetzelfde. Dus we zagen echt ook oude bedrijven... die ook wel echt het beste met ons voor hebben. Dus ik denk, dat, dat is niet het verschil. Mm -hmm. Maar sociaal media... Ja, de, hoe, hoe dat gebruikt wordt door de, de jongere groep mensen momenteel. Ja, daar heeft de oude generatie uh, kan ook van, van ons nog wel wat leren. Maar tegelijkertijd denk ik dan ja. laat ik nou naar jouw vak kijken. Ben jij dan door de sociale media echt en het internet. echt op een andere manier nu zaken aan het doen dan de generatie voor jou? Zaken niet, maar. Door de kracht van de, soms van de sociale media ja. moet je als bedrijf uh, ook anders opstellen en heb je andere verantwoordelijkheden. Um, en dat, ja, er zijn tal van voorbeelden te noemen. Maar er werd daarvoor één voorbeeld genoemd, het ging over een uh, broodjeszaak Die maakte reclame met een broodje een bepaalde lengte. Bleek niet die lengte te zijn. Was nagemeten, had op Facebook had daar een fotootje over gemaakt. Die foto heeft inmiddels 1 miljoen commentaren en, en of likes. Ja. En het uh, bedrijf zegt. Ja, het was nooit de bedoeling om ons broodje die lengte te maken. Het was een trademark. Ja, ja. Ja, dat is niet een heel handige reactie. Want dan, ja, ja, dat is typisch dat was de kloof, zeg maar, oud-nieuw. Uh, ja, dus zoals... door die kracht en door die snelheid... kan je grote instanties sneller in beweging krijgen, bijvoorbeeld. Ja, en, ja precies. Ja. ja, ja. Um, Iets tot de luisteraar zeggen, en dan ben ik zo bij je terug. Uh, onze gast Erik van Staaien um, die stond dus opeens tussen de grootte der aarde... en ontmoette interessante figuren, waar hij wijzer van is geworden. Dat willen we het volgende uur ook aan u voorleggen. Um, heeft u wel eens iemand ontmoet een beroemdheid... of iemand die minder bekend is die een onuitwisbare indruk op u heeft gemaakt? Een ontmoeting met grote gevolgen, korte of langere ontmoeting, speeddating... of misschien bent u wel uh, bevriend geraakt. In ieder geval... Wonderlijke ontmoetingen, bijzondere ontmoetingen. Daar willen we met u over praten. Uh, we horen graag uw verhaal. U kunt nu al bellen. 0800 1121 Of mailen naar kazaluna.ncv.nl um, Erik, tot slot. Techneut en ondernemer. Wat ga jij nou morgen doen? Morgen? Um, ja, ik ben, normaal ben ik bezig met, uh, met de technische ontwikkeling. En dat ga ik morgen ook doen. Gaan dus dat is door. programmeren en... Um, ik moet morgen een paar polynomen oplossen, geloof ik. Dus dat staat op mijn agenda. Polynomen oplossen en niet nog een beetje nadromen over Davos? Uh, nou, ik, nee, er staan er nog een paar Davos dingetjes op het programma. Nee, nadromen. Nee? Nee, Gewoon dat maakt ik dan niet. Zoals uh, een trend dat behoort te doen. Ja, er werd ook geroepen van, uh, uh, we zijn briljant. Nou, we zijn niet briljant, we, doen gewoon, uh, we, zijn gewoon, we willen graag de wereld een stukje verbeteren. En volgens mij, zoals de meeste mensen. En ik heb het geluk dat ik uh, Shaper ben en ja. dat ik daar aanwezig mocht zijn. Dus, uh... Dank je wel voor je verhaal. Je hebt in ieder geval um, onze Casaluna-nacht een, een stuk verbeterd. Nou, uh, graag gedaan. En, en ik wens je veel succes met... Uh... De ontwikkelingen, technieken en de wereld een stukje beter achterlaten. Um, wij zijn zometeen bij je terug na het uh, hoorspel van de NTR en het nieuws van 1 Zometeen. U kunt wel bellen, 0800-1121. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV. De NTR presenteert een hoorspelserie in 70 afleveringen. Amsterdam, de jaren zeventig. De strijd om de wallen. Deel 37. Oude some hap. We krijgen we godverdomme nou weer? Het is frustrerend voor haar. Kan hij eindelijk met dank aan die Amerikaan zijn droom waarmaken? Some help, en dan is hij al zijn tijd kwijt aan de dagelijkse sores van zijn piepshow en zijn blote tieten bij. Quick, my friend is really sick. En ik call een ambulance. W wat is er dan met hem? Hij is niet goed geworden. Jezus Christus, wat een troep. Waar is Schoon? Schomp? Wat are you waiting Sean. for? You need a fucking doctor. Jump! Hoerlijkheden. hé. Hey. Heb jij die gasten binnengelaten? Why don't you people call a fucking ambulance? Heb, heb je te veel gezoopt of zo? Dat ja, weet ik veel. You have to a... Hé, hey, even je bek dicht, ja! Hé, hé, hé, Pa, dit is niet helemaal normaal hoor dit. Hé, hey, uh, het gaat niet goed met hem hoor. Even doorlopen, jij. Oh. Nou, ik zo ben. Zo heb nog... ik er nog nooit een bij zien liggen. Hoor. hij ligt helemaal te trillen, man. Zal ik de GGD even bellen? Ben je nou helemaal besloten, Mieter? Straks ben ik mijn vergunning kwijt omdat zo'n eikel. Uh, bel Cor maar. Uh, die, die, moet maar zien dat hij hem weg krijgt. Daar betaal ik hem uh, voor. Cor? Pa, straks blijft die gast nog in, joh. He? Dan krijgen we pas echt glazen. Jij belt Cor en daarna ruim jij die rotzooi op. Uh, maar kom. Ja, dan Weet je tempo, ja? De Klanten ja. hoeven dit allemaal niet te zien. Hup, hup.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 Ja, he, he, dat zie ik ook wel. Zo te zien is hij in zijn eigen kot gestikt. Waarom heb je niet meteen de GGD gebeld? Ja, he, he, zei ik het niet? Ja, en dan word ik zeker verantwoordelijk gehouden. Ik ben geen keer niet. Hier, kijk, dit had hij in zijn zakken. Bruin. Bruin? Je ruïne. Die troep heeft hij niet van mij, dat weet je, hoor. Ik doe geen drugs. Godverdomme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 Hij heeft al twee dagen niet thuis geslapen. Ja, wel een wonder. Van de gejank word je toch ook gek? Hé, hey, dat is wel je kleinkind, hè? Toen ja, ik dat laat vergeten. Er is toch niks anders dat je vergeet, hè? Hé, ja? wat? 16 mei. 16... Als, alsof ik dat ooit... Het is wel eens voorgekomen. Maar nee, hoe kom je daar... Ja, nou, ik, ik, ik ben het zeggen en schrijven één keer vergeten. Eén enkel keertje. Hè? En dan moet ik dat tot in de lengte vandaag aanhoren. Nou, wel iets vaker, hoor. Nee, nou, daar kan ik me niks aan herinneren. En hoeveel jaar zijn we dan getrouwd? Nou, dat het makkelijk. We zijn nou, de kop af, 24, 25 jaar getrouwd.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 Als je me dit keer weer laat zitten, dan kun je nog heel lang rustig in je eentje blijven eten. Hé hey man, je dekking was even helemaal weg, zo. Ja, ja, maar eigenlijk Wordt het blauw of... Uh... Je leek er niet iemand bij is, of wat? Uh, nee, nee, nee, nee. nee. Heb jij misschien iemand die, uh, die met Citroën en zijn wil komen?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 Misschien wel eentje die een SM wil kopen. Jullie zijn echt ongeneeslijk, wat de zijn kop en die krijgen het er niet meer uit. We hadden helemaal geen tijd meer om de voordeur te barricaderen. Ze ramden hem er zo uit. <laughs> Koos hij er al. Ja. Al mijn spullen naar de kloten, kloten en mee. En jullie hebben geen waarschuwing gekregen. Nee, ik nee. stond de boel net te witten. Nou, normaal zijn ze niet zo vlug bij de politie. Nee. Volgens de officier van justitie had de eigenaar een bouwvergunning. En op grond daarvan mocht de politie ontruimen, zei hij. We ging bij de katenstraat, net zo. Ja. klopt. En op de spuistraat. Ja. ja. Wie was de eigenaar van die panden? Geen idee. ik weet ook. niet. Nee. Uh, nee. Stefan, kadaster. Ben al weg. Nou, hé, hey, was het de moeite waard of niet? Nou, nog weinig kopers gezien. De wedstrijd. Heeft u net een wereldpot gezien, denkt hij nog wel helemaal geld. Kom, man, dan gaan we drinken in het spelersholm. Yeah. Ja, misschien is daar wel iemand die... Uh... Ah, en de koplampen draaien mee met het stuur als je door de bocht gaat. Hè? En, en het is een vijfbak, hè? Ja, ja, ja. Er zijn er maar een paar duizend van gemaakt. Het is echt iets ja, voor ja. iemand die er een beetje uit wil springen. Ja, heb, je, heb je zin in een proefritje? Nee, nee, dank Hé, Hey, shush, shush. Ja, dan niet. Zijksnor. Hé, hey, neem een bitterbal. Welke persoon is hier? He, maar zaken doen, Oma. Ja, Lopen er dan nog te meieren over die auto's. Zet een advertentie, man. Ja. Uh, zeg, meneer, uh, mag ik u wat vragen? Ken ik u. Uh, ik heb een prachtige Citroën. Zeg, Michael. Jij nog een biertje? Hé, oh. hey, Kees. Oh, wat een wedstrijd, hè? Want een steekballetje door van muren. Punt gaat, man. Op die backstreet stonden. Hé, hey, John, wil jij bier? Ja, uh, doe nog maar. Hé, uh, ja. hey, Kees, Keis, Keis, Kees. Kees, Kees. Je buitenkansje voor je. Ja, het zal wel. Een Nog zo goed als nieuwe Citroën SM voor weinig. Hoeveel is weinig? Nou, voor jou, vijf. Vijfhonderd? Nee, vijfduizend. En geen vijfduizend jaar. Jongens, aanpakken. Proost. Proost op mijn gezondheid. Proost. Hé, hey, hey, Daan, Daan, Daan, Daan. Kun je mij even een paar meijen lenen? Ik heb met Rosanne afgesproken. Wat een paar Maar Wanneer krijgen ze terug dan? Ja, Ja, morgen, halvermorgen. Hier, luister. Oh